Citydijkers met het NWS-journaal. Jongeren gaan later op zichzelf wonen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In 2011 werkte ruim de helft van de jongeren al toen ze het ouderlijk huis verlieten. In 2019 was dat gegroeid tot twee derde. De huidige huizenmarkt maakt het voor jongeren lastiger om op zichzelf te wonen. Ook bouwen studenten door het leenstelsel een schuld op. Om kosten te besparen blijven ze dan langer thuis wonen. Maar als ze eenmaal op zichzelf wonen, keren ze wel minder vaak terug naar het ouderlijk huis dan eerder. De vraag naar transgenderzorg neemt toe. In drie jaar tijd verdrievoudigt het aantal aanmeldingen, blijkt uit nieuw onderzoek van het Radboud UMC. Tegelijkertijd verdubbelde het aantal behandelplekken, maar alsnog is de wachttijd opgelopen tot bijna twee jaar. Naar schatting is een derde van de groep wachtende jonger dan 18. Waardoor de vraag naar transgenderzorg is toegenomen, is onduidelijk. In Oekraïne is een journalist van het Franse persbureau AFP omgekomen. Hij kwam om het leven bij raketaanvallen in een plaats niet ver van Bakhmut, De stad in het oosten van Oekraïne waar al maandenlang om wordt gevochten. De AFP-journalist maakte de laatste weken veel video's over die strijd. Vorige week liet hij bijvoorbeeld zien hoe Oekraïnse soldaten moesten schuilen voor raketten. In totaal zijn tijdens de oorlog tot nu toe negen journalisten gedood. Twintig anderen raakten gewond. Mia Nicolai en Dion Cooper balen dat ze met hun Burning Daylight niet naar de finale gaan van het Eurovisie Songfestival. De Nederlandse inzending kreeg in de eerste halve finale afgelopen avond te weinig stemmen van het publiek. Het kwam hard aan bij de zangers, maar ze zeggen met opgeheven hoofd naar huis te gaan. Volgens Dion speelde de sterke concurrentie ook een grote rol bij hun uitschakeling. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog, bij een graad of 10... Overdag opnieuw bewolkt met regen, maar ook af en toe wat zon. tot een graad of 16. Dit was het Tenorsjournaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Go. Je kan me vinden in een magazine Oftewel, ik zit er lekker in Ik ga naar Antwerpen en ik ga naar Mechelen Ik heb principes, kan niet voor een prik zetten. Ik heb mijn waarde, ik heb mijn waarde Ik hou me cool, ik weet die mensen kijken naar me Schouder naar mijn dame, schouder naar de vader Mijn mijn boys weten, zonder spraat er bij geen zaken En daarna weer die kampioenen dingen killen, ik pak ze aan Moe, swift, van zo van dus dag. Twintig jaar in deze olle, dan mijn achterbank In een vele laat je weten dat het anders kan ik ze en ik lach. Nog een rondje ik lach. Houd vol of hou vast. Lee, het doe je na na na na. Ik kans en ik lach. Nog een rondje ik lach. Houd vol en hou vast. Lee, het doe je na na na na. Ik heb mijn zaken in check. Ik loef dat. Ik ben niet met gezegd. Dat is poespas. Ik heb een dame met een body als een cola fles. Komt wellicht omdat ik flex. Dat is yogales. Ik van verschillende ontwerpers Ik heb mijn money op de bank als reserves. Ik heb mijn artie op de straat als ze zwerven Hoew. Fuck het is mijn nieuwe remedie Mijn matties noemen me denna, Mijn neefjes noemen me peties Soms zitten tegen dat geeft niet. die blessing stellen we daily En dat zat vast als de AB, de HVB of de PI je dat ding op de stoep Van achterdoor als het moet Ik heb mijn eerste 10 nieuws gestuurd voor de toest Je bent al jaren niet meer gaande bro Ik denk dat je roest Was even lekker maar ben terug en laat je zien hoe het moet Deeg, glad tussen harde slee. Of ik laat mijn baas staan. Vies als Mohammed D, blijf gaan, bro. En dat is zolang ik leef, tot ik niet meer opsta. Lieb je man panagek Pas bij toe, mijn dag gaat goed. drank je, je, je toe, dans je toe. Raad je toe, lach je toe. Geen stress, lee, mama, maar I look after you. Ik kan ze niks lachen. Nog een rondje, ik laat. Half vol of half vast. Lee, hij doe je na na na na. Ik kan ze in lachen. Nog een rondje in blauw. Haal vol en aan vast. Leef het doe je na, na, na, na doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe. We're through each time Things just don't work out like before. Life goes on and people grow out of things that fit before. But Saturday.